Drie uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Groningse politie heeft bij de zoektocht naar een vermist echtpaar... een tweede lichaam in het hoendiep gevonden. Vanochtend werd ook al een stoffelijk overschot gevonden... in de buurt van de boot van het stel dat sinds gisteren werd vermist. Het tweede lichaam lag ongeveer 200 meter verderop, de politie. Ja, het eerste lichaam is, uh, is, is uh, visueel aangetroffen, men heeft het uh, lichaam zien drijven. Het tweede stoffelijk overschot is, uh, is zojuist aangetroffen... door uh, collega's op een boot met sonarapparatuur. De Groningse politie moet de twee lichamen nog identificeren. Officieel is dus nog niet vastgesteld dat het om het echtpaar gaat. De man van 70 en vrouw van 68 hadden gisteren afgesproken... met iemand die interesse had in hun boot, die afgemeerd lag in het hoendiep.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 De rechtbank is uh, op humanitaire gronden van mening dat uh, terughoudend moet worden omgegaan met het opleggen van een dergelijke straf. En alles afwegende vindt, dat, uh, vindt de rechtbank in dit geval dat een te zware straf en uh, meent dat gelet op de ernst van de feiten. Want het gaat natuurlijk om hele ernstige feiten. Wel een langdurige uh, gevangenisstraf op zijn plaats is, maar wel een tijdelijke gevangenisstraf voor de duur van 28 jaar.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 En dat wil ik graag doen. Op 3 mei zal de boer voor het laatste journaal presenteren. En hoofdredacteur Marcel Geloof zegt dat ze heel erg gemist gaat worden. Maar hij snapt dat ze voor zichzelf een andere keus maakt. Robert M. is tijdens de detentie meerdere keren in hongerstaking gegaan. Hij heeft ook geprobeerd zijn polsen door te snijden. Dat zei hij vanochtend op de eerste dag van de behandeling van zijn hoge beroep.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 De speciale actie in Den Haag, waarbij 3000 kinderen een groot hart voor koningin Beatrix zouden vormen, gaat niet door. Volgens de organisatie zijn er te weinig aanmeldingen. De kinderen zouden vanmiddag in het stadion van Ado Den Haag met rode ballonnen een groot hart vormen. Het loslaten van die ballonnen zou nog gefilmd worden vanuit een helikopter. En de beelden moesten een cadeau voor koningin Beatrix worden ter ere van de troonswisseling.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 Maar wat hij ook doet, Maarten Spruit maakt de wereld een beetje mooier. Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close-up. Maarten Spruit, stilist, tentoonstellingmaker. De wet van Liebig. Groei is optimaal als minimaal aan alle groeifactoren voldaan wordt. De wet van Lexens. Wat niet groeit, krimpt.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 Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1. Eho. Dit is de Dag. Thijs van den Brink en Elsbert Guteken. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel kinderarts Michael Boelen van Hensbroek van het AMC. Hij behandelt ruim 70 kleine kinderen met HIV. En gisteren kwam er opeens internationaal groot nieuws... want er zou een baby met HIV genezen zijn. Ja, wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, uh, daar ben je direct blij om als je zoiets hoort. Maar direct heb je ook direct vraagtekens daarbij van... één kind genezen, hoe kan dat? Is dat allemaal goed verlopen? En in de eerste instantie was er heel weinig informatie... Eigenlijk alleen maar een bericht in de krant. En pas later kwamen berichten van het congres... waar het werd uh, verteld over hoe ze dat precies hebben aangetoond. Okay. Sander de Kramer is hier ook. Jij gaat straks een appeltje schillen met de kinderopvang. Wat is daar aan de hand? Nou, uh, je kunt als kind kun je een gouden kaart krijgen of een zilveren kaart. en Dat is, uh, dat is allemaal inkomensafhankelijk. De, de gouden kinderen die gaan linksaf en die krijgen het aanmerk. En de... De kinderen waarvan de ouders minder geld te besteden hebben... die krijgen zilveren lepeltjes. En uh, dus wordt er gestigmatiseerd. En daar ben ik zeer tegen. Nou, ook hier aanwezig is Jaume Kruid van die kinderopvang die dit gaat toepassen. Met hem uh, schil jij dat appeltje. Ook nog aanwezig Herman Pleij en uh, Katelijne Broers... zij is de directeur van de Nieuwe Kerk en van de Hermitage. Straks ook nog onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Rien van den Berg. Of van het nieuws gisteren uit Amerika. Een Amerikaans meisje ze zijn genezen van een HIV-besmetting. Kinderarts Michael Boelen, u behandelt dit moment ruim 70 baby's... zeiden we net al met HIV. Hoe ziet zo'n behandeling eruit? Nou, het is zo dat uh, als een kind besmet is... of dreigt besmet te worden tijdens de uh, geboorte... wat meestal gebeurt, van de moeder krijgt het kind het virus... dan uh, voor, proberen we dat te voorkomen door zowel moeder als kind uh, medicijnen te geven... Tijdens de bevalling en een periode daarna. En dan hopen we dat het kind niet besmet wordt. Want die besmetting vindt pas plaats tijdens de bevalling, niet daarvoor, niet tijdens de zwangerschap? Het, het kan tijdens de zwangerschap, dus ongeveer 10%. Okay. En dan is het grootste deel tijdens de bevalling. En dan nog een deel met de borstvoeding, als de borstvoeding wordt gegeven. Okay. En uh, die behandeling daarna, als een kind echt bewezen HIV-positief is, betekent dat een kind eigenlijk tot nu toe levenslang uh, drie medicijnen elke dag moet nemen om het virus te onderdrukken. Want het virus raak je niet helemaal kwijt. Dat zit verstopt in je lichaam. Ja. En kunnen die kinderen wel gewoon oud worden? Ja, dat, dat denken wij wel. Uh, die medicijnen hebben bijwerkingen. Maar dat weten we eigenlijk pas zeker over heel veel jaren... omdat we pas vijf tot tien jaar daarmee bezig zijn. Dus de lange termijnseffecten van die medicijnen... die niet altijd heel vriendelijk zijn, die weten we eigenlijk nog niet. En We zien wel bijwerkingen, maar tot nu toe valt dat mee. Ja. Ja. En wat is de achtergrond van deze kinderen? Hoe komen ze aan de HIV van hun moeders? Maar hoe komen die eraan? Is daar iets algemeens over te zeggen? Ja, uh, algemeen is het uh, uh, vaak van de partner, helaas. Uh, of uh, soms door, door het, de vele, meerdere contacten die ze hebben gehad. Maar va vaak is het uh, met name als het gaat om moeders... die uh, afkomstig zijn uit Afrika, wat een belangrijk deel is... van de, de moeders die besmet zijn in Nederland. Dan is het vaak de partner die... Uh, de besmetting heeft, overgebracht. De besmetting heeft ja. overgebracht. U heeft 70 kinderen, dat is ook vooral Afrikaanse kindertjes? Ja, voor een groot deel. Uh, dat doen we met een team van uh, drie kinderartsen, uh, hiv uh, behandelaars. En eigenlijk uh, doe ik met name de Afrika-deel. Dus ik ben uh, gericht op Afrika, daar doe ik hiv-onderzoek. En twee andere kinderartsen in het AMC die doen echte kinderen in Nederland. Dus ik ben wat dat betreft een, een bijspeler, maar in Afrika een hoofdspeler. Ja, ja, want uh, Sander de Kramer, jij hebt veel verstand van Sierra Leone. Daar speelt het nauwelijks, HIV-besmetting? Ja, daar speelt het heel weinig, gek genoeg. En uh, het is een heel groot probleem van Oost-Afrika en Zuid-Afrika... En ja, wat is de verklaring afrika dat het, dat het in Sierra Leone veel minder speelt? Ja, ze zeggen daar dat, dat de stammen veel minder bij elkaar komen. Dus je hebt veel minder, minder bestuiving. Nou zit daar wel weer uh, een kentering in... omdat er met in heel snel tempo wegen worden aangelegd. En dus uh, de vrachtwagenchauffeurs het wel vaak meenemen uit andere landen en het ook weer gaan verspreiden. Dan is het een kwestie van tijd tot het wel daar ook komt. Dat, dat, die kans is groot. Ik denk dat er wel heel veel aan awareness wordt gedaan. Wordt okay. overal staan. Waar je struikelt over de borden met. Uh, kijk uit voor HIV, want je gaat eraan kapot. Ja. Ja. Even terug naar die moeders hier. Uh, hebben die ook gewoon een goede kans om in leven te blijven als ze eenmaal bij u onder behandeling zijn? De moeders zijn dus bij de volwassen internisten onder behandeling. Niet bij u, okay. niet bij ons. En die hebben een goede kans, ja. ja, zeker. ja. We gaan we even terug naar het nieuws uit Amerika? Dat werd gisteren zo gebracht. Major medical breakthrough through een game changer in de strijd tegen HIV, this morning. Het lijkt erop dat voor het eerst een baby van HIV genezen is. Daar hebben es namelijk forscher uit de USA geschafft een baby te heilen dat met HIV infecteerd was. Het is een baby Amerikaans. Hij is geboren in Mississippi. De behandeling betekent mogelijk veel voor andere baby's met HIV. Wow, this is going to be a breakthrough. Ja, yeah. een game changer hoort dit langskomen. Ja. Yeah. Wat is er precies aan de hand? Wat hebben ze ontdekt? Nou, ze hebben ontdekt, uh, uh, u moet weten dat uh, het, als je besmet wordt met een virus... komt het in het bloed en de volgende stap is dat het in de witte bloedcellen komt. En daar kan het, uh, dat gebruikt het als een fabriek om zichzelf uh, te vermeerderen. En sommige van die witte bloedcellen gaan in een slaaptoestand komen. Die, en die verstoppen zich in het lichaam, maar er zit dat virus nog steeds in. Het, het probleem zijn die cellen, want die kunnen, Je kan die, die actieve uh, witte bloedcellen kan je behandelen... Maar die slapende cellen, kan je, daar kom je eigenlijk niet bij met je medicijnen. Die moet je weer wakker maken. Wat nu is aangetoond, is dat het kind heeft virus gehad in het bloed. Dat is die stadium 1. En ook waarschijnlijk zijn die, die witte bloedcellen geïnfecteerd. Maar dat slaapstadium is niet ontstaan. Dus het heeft dus niet... De, de, dat stadium waar, als je dat eenmaal hebt bereikt... dan is het tot nu toe is het onbehandelbaar. Hoe oud was dat kind? Dit is direct na de geboorte. Ah ja. dus 30 uur na de geboorte zijn ze begonnen met Heel behandelen. Ja. En kan dat de reden zijn waarom het slaapstadium niet bereikt was? Ja, we denken dat, uh, de, dat, dat je dus op tijd was met behandeling. Maar dat weten we niet. Het is allemaal speculeren. En dat is het mooie van dit. Dit geeft je enorm veel mogelijkheid om nieuwe inzichten in onderzoek. Want wat er nu kan gebeuren is dat je zegt... Van nou, als een moeder niet gecontroleerd wordt in de zwangerschap... het bevalt zomaar... Dat je dan zegt van nou, dan gaan we heel actief proberen, ook al heeft dat kind virus in het bloed, toch te proberen te genezen. En dat is toch echt wel nieuw. Ja. Ja. Uh, maar dan is het nieuws minder groot dan we dachten. Het geldt niet voor alle baby's dat ze van HIV zouden kunnen genezen. Want het gaat niet over baby's met die witte bloedcellen waar het in een slaapstadium zit. Ja, maar misschien als het altijd bij baby's is, moet, kan het zijn dat we daar wel op tijd zijn. Maar uh, als ze eenmaal daar in die fase zitten, want dat slaapstadium heb je nog niet bij de geboorte. Ja, Sander? Ja, sterker nog, de meeste kinderen in Afrika worden niet in ziekenhuizen geboren. Die worden gewoon in remote areas geboren. Dus wat, we, wat kunnen we hiermee bereiken? Nou, dat is een goed punt. Ik denk dat een heel groot deel van de zwangere vrouwen in Afrika... krijgt geen uh, HIV-medicatie. Dus als ze dan in een ziekenhuis geboren worden... dan zou je alsnog deze behandeling kunnen doen. Bij die kinderen heel agressief achteraan gaan zitten. Wat we in Nederland überhaupt al doen, hoor. Maar uh, de, de thuisbevallingen, daar, daar is, dat is, blijft een probleem. En dan mis je ze. En dan krijgen ze alsnog dat als slaapstadium. Ja, maar nog even voor mijn begrip. Baby's die, die witte bloedcellen hebben... waarin het virus zich in een slaapstadium bevindt... daar is nog geen oplossing voor. Begrijp ik dat goed? Nou, de, waarschijnlijk hebben baby's dat niet, maar uh, okay. na een tijdje ontstaat dat pas. dus, en, dus en het nieuws het is dat je kan tijd... voorkomen dat het zover komt? Precies, dat zou mogelijke interpretatie zijn. Ik speculeer. voorzichtig we moeten voorzichtig zijn, Het is één geval. U zei net agressief daarop inzetten, maar dat betekent waarschijnlijk... dat je die kinderen hele hoge doseringen medicatie moet geven. Is dat niet heel schadelijk? Nou, dat is een goed punt, uh, maar het, het bijzondere is eigenlijk... dat in Amerika doen ze dat niet. In Amerika gebruiken ze maar één middel. En in Nederland doen wij standaard, als een moeder zwanger is... ook als het kind niet besmet, of weten we het niet... krijgen de Nederlandse kinderen al, nu al drie medicijnen. Dat is een combinatie. Alleen één van die medicijnen is de dosis hoger... Hm. in deze Amerikaanse geval. Hm. Hm. Ja. Dus het valt wel mee? Het wel valt wel mee, ja. ja dat ja. valt zeker mee. En wat betekent dit nieuws voor u? Gaat u dingen anders doen? Gaat u gauw uh, uh, dingen kopen? Wat, hoe moet ik me voorstellen? Nou, ik denk dat het... Kijk, ik doe met name onderzoek in Afrika met HIV... dat dit zeker een bericht is wat we in Afrika kunnen toepassen. We doen ook onderzoek in Cameroen naar de transmissie van HIV van moeder naar kind. Uh, een groot programma. En daar is het zeker iets wat we mee zullen nemen. Maar nogmaals, het is één geval, hè, dat moeten we goed uitpluizen... Ja. En uh, er is uh, Marlene Bunder in, in het AMC, die doet uitgebreid onderzoek hierna. En zij zal het ook zeker gebruiken in haar onderzoek ja. in het AMC. En denkt u dat het nog verder kan gaan, dat u in de toekomst ook die slaapcellen kunt genezen? Nou, dat is het item van dit hele congres, was over cure age. En het idee is dat als je die slaapstadiumcellen kan genezen activeren, dus weer wakker kan maken zonder dat ze te actief worden, want dan dat is gevaarlijk. Een beetje wakker maken. Maar een beetje wakker maken, dan kun je ze met medicijnen uh, behandelen en dan zou je dus cure kunnen doen. Dat is het, het hele congres in uh, Atlanta ging eigenlijk was dat de achterliggende gedachte. Wanneer gaan we AIDS genezen? Ja, en dat kan? Nu niet. Nee, nu nee niet. maar straks? Uh, nou, ik, ik zou niet versteld staan als dat binnen tien jaar zou kunnen, maar dat is absoluut een wilde. Yes. tien ja. jaar geleden ook. Precies. Ja. Dat is, als je, daar heb je ja? absoluut gelijk. Okay, maar ik ja. denk dat, dat dit wel, er zijn wel een aantal grote stappen. Een beetje hoop. Een beetje hoop. Van Caro Emerald. Wie nee, scheelt vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Sander de Kamer. U hoorde hem al. En Sander, waar wil je het over hebben? Nou, een kindercrash in het gooi. Die, uh, die hebben een nieuw plan. Eh. Uh, uh, huismerk of aanmerk in de kinderopvang. Oftewel de koningskinderen die, uh, die, die worden onderverdeeld in twee paar. Uh, je hebt de kinderen met het gouden etiket, die krijgen aanmerk te eten. En je hebt die van, het, uh, ja, van de ouders die wat minder te besteden hebben. En die krijgen het B-merk. Die krijgen het goedkoper. Die worden ook als zilver kind aangemerkt. En dat vind ik heel stigmatiserend. Dus daar schreeuw ik heel graag een appel over. Het. Deze leuke oom, de tante of nicht, gaat een paar uur voor jou zorg. Of zilver. Wat is er kindje? Of... Goud, goud, goud, goud, goud. <laughs> rapapa, rapapa, rapapa. Ik ga je helpen. Als mama gaat sporten, hebben we voor jou... een hele leuke kinderopvang met heel veel speelgoed. Hebben jullie limonade? Ook, en ook fruit. Zo varen de scheepjes voorbij. Alle aandacht voor jou. Ja, Sander de Kramer. Jij wil praten met jouw Kruid, U zit hier aan tafel. Welkom. Ja. Van kinderopvang Koningskinderen. Zilver en goud. Nou, Sander, wat is jouw probleem met die twee groepen, die twee soorten groepen? Dat je daarmee meteen stigmatiseert. En zeker bij kinderen. En dat vind ik heel erg moeilijk. Ik zou graag uw uitleg erover willen. Ja, het wordt nu in eerste instantie natuurlijk weer heel zwart-wit neergezet. Dus ik ben blij dat ik hier ben om wat uit te kunnen leggen. Ik denk namelijk dat het juist tegemoet komt aan een hele grote vraag, groeiende vraag ook. Maar laten we even teruggaan naar de aanleiding waarom wij... Nee, vertel even hoe het werkt. Dat willen we eigenlijk vooral even weten. Nou, dat wil ik ook wel doen, maar de aanleiding is denk ik ook interessant. Ja, nee, maar eerst even hoe het werkt. Wij bieden een gedifferentieerde dienstverlening aan per 1 april, namelijk kinderopvang en zilver. En die opvang die verschilt in kwaliteit niet van de opvang goud. Maar wel op een aantal aspecten waar ouders voor kunnen kiezen. En die aansluiten bij hun levenspatronen en hun levensindeling. En die is goedkoper? Zilver is goedkoper? De zilveren dan opvang is goedkoper. Die zitten ongeveer op 6,28 euro per uur. En onze gouden opvang zit op 7,16 euro. En het verschil zit er met name in de openingstijden: de zilveren opvang is een uurtje minder lang open. Dus ouders die dicht bij hun werk wonen, hè, die kunnen uh, de kinderen natuurlijk ook eerder ophalen. Ik denk dat uh, dat, dat voor, uh, voor kinderen helemaal geen verschil nee. maakt. Integendeel. Ja. Nou, de leeftijdsindeling van de groepen is, uh, is verticaal, zoals wij dat uh, in vakjargon noemen. En dat houdt in dat alle leeftijden bij elkaar zitten. Nou, dat, ook dat is heel normaal in de branche. Uh, bij ons is het iets nieuws. Uh, maar veel ouders kiezen daar juist bewust voor. Omdat op die manier ook broertjes en zusjes bij elkaar kunnen zitten. Nee. En het derde verschil is het type voedingsproducten. Uh, wij bieden een uh, hoogwaardige voeding aan uh, bij goud. Dat zijn A-producten van uh, meestal uh, biologische uh, oorsprong. En uh, in de uh, zilveren groepen kiezen wij voor de huismerken zoals veel ouders die ook op het aanrecht hebben staan. Ja. Oké, okay, nou, nu is het helder. Maar het blijft uh, dus zo oh. dat je gouden kinderen hebt en zilveren kinderen. En daarmee stigmatiseer je. Je, je brengt onderscheid in de elite kinderen en in de kinderen die... Zo nou, gaat dat, dat bij is, kinderen. Dat ja, wij zijn maar armoedzaaiers. En dat vind ik niet goed. Dat is goed dat u dat zegt, want nu er zoveel aandacht is geweest... Hè, voor, voor deze introductie, hebben wij inmiddels ook veel ouders gesproken... die enthousiast zijn over deze nieuwe mogelijkheden. En dat zijn helemaal niet alleen maar de ouders... die een lagere bestedingsruimte hebben. Nee, het zijn ouders die graag een keuze hebben. En die willen kiezen voor het een of het ander. En bij de meeste kinderdagverblijven, ik denk zelfs bij elk kinderdagverblijf... hebben ze die keuze niet. En bij ons krijgen ze die keuze wel. Ja, maar het gaat bij niet om die keuze. Ik vind het prima dat als ik mijn kind uh, uh, handgeplukte peren wil, wil, uh, het eten wil geven, biologisch, van een uh, hoogwaardig product... en ik wil daarvoor betalen, dan vind ik dat prima. Het gaat mij puur om dat je gouden kinderen en zilveren kinderen maakt. En dat is nou juist iets wat je niet moet nastreven. Ik denk dat kinderen, die moeten kinderen zijn. Die maar zijn de, allemaal ja. hetzelfde. En dan moet je geen onderscheid maken van dit zijn de kinderen met het gouden merk... en rechtsaf gaan dadelijk de kinderen met het zilveren merk. Laat meneer, meneer Kruid even reageren, Salander. Nog, nogmaals, uh, de, de kwaliteitsstandaard zoals wij die aanbieden die is heel hoog. Ik denk uh, een van de hoogste in de, in de branche, uh, durf ik te zeggen. En uh, dat doet uh, bij Zilver daar niks aan af. Die kwaliteitsstandaard blijft hoog. Maar we hebben een aantal uh, zaken op een andere manier aangeboden. Het zijn eigenlijk twee pakketten die ja. inhoudelijk van elkaar verschillen. Maar je bent de stempel geven, even, We Hebben hier ook een kinderarts aan tafel? Michael <laughs> Boelen. Hebben kinderen daar last van? Nou, ik denk uh, als je. Uh, de hele jonge kinderen niet. Maar als kinderen iets ouder zijn, dan realiseren ze zich wel dat ze naar. Uh, een onderscheid hebben. De kinderen zijn ook heel jong al bewust van merkkleding en dergelijke. En dit is natuurlijk in datzelfde traject iets van. Uh, kan je merkkleding uh, veroorloven of niet. Dus ja. ik kan me voorstellen dat kinderen toch op vrij jonge leeftijd. Z al uh, daar zich uh, bewust van te zijn. Dat is exact de reden ook waarom in Afrika ja. alle kinderen... en ook in Engeland allemaal uniformtjes dragen... Hè, op scholen, op basisscholen, middelbare scholen... om juist dat onderscheid ja. bij kinderen die er zo vatbaar voor zijn... om dat weg te nemen. We zijn allemaal gelijk. Ja, nou, twee dingen. Uh, allereerst uh, in reactie op de kinderarts. Uh, het gaat hier om uh, kinderen van 0 tot 4 jaar. Ik denk dat, uh, dat baby's en ze überhaupt geen uh, verschil zullen ervaren. En ik betwijfel ook zeer of peuters van 2, 3 jaar... Uh, uh, in, in de termen waarin we nu hier zitten, hè, met het appeltje schillen, door hebben dat ze een biologische appel eten en dat hun overbuurman een niet-biologische appel eet. eet. Eten ze samen? Ze eten niet nee, samen. Doen, ze zitten in, te... een, zitten in een eigen groepsruimte. En uh, even ter vergelijking, uh, heel veel kinderdagverblijven verschillen natuurlijk van elkaar. Uh, um, bijvoorbeeld uh, komt het heel vaak voor dat ouders zelf de voeding meegeven aan de kinderen. Mm. Uh, dan zitten ze wel bij elkaar aan tafel en dan gebruiken ze ook verschillende producten. Mm. En ik denk dat dat, uh, dat dat dan nog eerder tot een conflict zou kunnen leiden dan een situatie zoals wij hem genaamd. hebben. Ja, Herman? Ja, nee, maar er blijft toch het punt, want het zit wel in hetzelfde gebouw, begrijp ik. Dus je krijgt toch een ruimte, daar zitten de bevoorrechte kinderen en je krijgt een ruimte. Maar zijn ze en binnenkort bevoericht. komt er dus een bronzen, een bronzen afdeling denk ik. Die krijgen helemaal ja. geen eten meer. Ja, ja. Nee, maar, ja, maar, ik bedoel, nee, maar dat vind ik dus ja, maar, inderdaad... Ja, het, ik vind het tamelijk stuiterend. Het, het, het, het wordt, het stuiter. wordt uh, volledig uit zijn verband gelukt, want u noemt ja, het bevoorrecht nee, kinderen. Ja. Maar in hoeverre zijn die kinderen bevoorrecht? De kinderen op de groep gaan wat eerder naar huis. Nee, die mogen prettig, ja. die kinderen. Ja, nee, wacht even, ja, dus, biologisch dus, eten? Daar hebben we toch allerlei <laughs> associaties mee dat wij denken... dat is toch beter, want anders ja, zou je die nou, mensen niet meer, Dat zijn een hoop ouders, maar er zijn ook een hoop ouders die zeggen... joh, weet je, die kinderopvang is moeilijk te betalen. Ik kies gewoon voor het huis Aanbiedt, dat het voor mensen dan beter betaalbaar nou, dan wordt. Dan komen we toch nog even terug ja. bij de aanleiding die ik die in wel. instantie wilde doen. Ja, ja. Um, het uh, is schrijnend om te zien, en dat meen ik oprecht... dat uh, sinds de bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden... op de kinderopvang, de kinderopvang voor veel mensen echt onbetaalbaar wordt. Er zijn uh, moeders die huilend bij ons aan de balie staan... omdat het geen zin meer heeft om te werken... want de kinderopvang is duurder dan en, het salaris en dat ze verdienen. En wij willen naar een mogelijkheid zoeken om die kinderopvang wel betaalbaar te houden. Overigens sluit dat ook helemaal aan bij de oproep die Asher begin vorige week deed, dat kinderopvang meer op mate flexibeler moet zijn. Ja. Dat is exact wat wij doen. Oké, okay, Sander? Nou, ik vraag me inderdaad af of we nou, dadelijk misschien een ijzeren arrangement krijgen... met uh, kinderen die uit voedselpakket krijgen. Ik maar vind dat het ik... argument ja, van dat, dat je variëteit nee, nee, aanbiedt... Ik, ik, en daarmee mogelijk maakt voor mensen die er misschien anders geen gebruik... van. Ik, ik snap wel. het wel, maar bedoel do dan twee kindercrashes. Waarom ben je ja. dat niet gaan doen? Waarom doe je ze in één pand linksaf, Daar, de, de armoedzaaiers tussen aanstekers, rechtsaf, degene ja, met nou, kijk, een gouden lepeltje? U, u, uh, u, noemt, u, u heeft allerlei uh, titels uh, uh, die u gebruikt, uh, armoedzaaiers... Uh, zo voelt, nou maar zo voelt het natuurlijk wel. Ik bedoel, het gaat om het, gaat om het gevoel. Wij bieden ouders de mogelijkheid om een, uh, om een keuze te maken... Nee, maar dus het nou een ander, zonder, nee, zonder dat die kwaliteit uh, die kinderen ervaren daaronder te lijden heeft. Sterker zo, nog, die is veel hoger dan bij heel veel andere kinderen. Zo, werkt het, niet. zo werkt het niet. Ik heb op het forum oh. zitten kijken waar dat stuk gestaan heeft. Nou echt de, de, de kritiek, ook van ouders, is niet van de lucht. Dus spiegelt niet te rooskleurig voor. Nee. Waarom begin je niet gewoon twee crashers... Ja, nou, ja, dat... Want dat is volgens mij cruciaal. Hoor. Je moet het in verschillende gebouwen doen. Maar, en en waarom, dan, je wat, wat, is dat het bezwaar klinieken. ook weg van jullie meteen? Ja, natuurlijk. Als ja, natuurlijk, Als, twee natuurlijk twee dan, als, na, als je zegt van, het is een ander pand. Je hebt zieke klinieken, medische klinieken. Je hebt gewone af en Noem maar op. Maar dan zijn ze niet dus gelijk. ook niet gelijk. Dan zijn nee, er ook maar dan zit je bij elkaar in één gebouw zitten. En ze worden gescheiden. Ze worden gescheiden. Daar zitten de gouden. Maar ik weet hoe de ouders reageren. Want is het dan zo dat de rijke ouders kiezen voor goud en de armen voor zilver? Dat zei ik net al. De reacties die wij nu krijgen, die krijgen we van heel veel verschillende mensen. Dat zijn mensen met, uh, met een dikke portemonnee... maar die wel graag hiervoor kiezen... omdat het gewoon beter bij hun situatie aansluit. En dat zijn inderdaad ook mensen die zeggen... Van, nou, op deze manier kan ik blijven werken... en kan ik vooral ook mijn kind die opvang uh, ja. uh, blijven Even naar uh, uh, Katwijn Ja, die, die, die zilveren... Um, ik, ik heb me er niet in verdiept... maar die, die zilveren ring die is toch niet uh, um, um, um, bijzonder goedkoop? Die is uh, wel uh, uh, behoorlijk goedkoop, ja. Die zit uh, echt aan de onderkant uh, van, uh, van de tarieven, zoals je die hier in het gooien hebt. Ja. Zou je ervoor kiezen, mevrouw Boers? Nee. Niet. Nee, nee. zeker niet. En waarom niet? Omdat ik, ik er principieel op tegen ben om, om kinderen, ook al, ook al zijn ze klein, dus ze hebben hele slimme oogjes in hun hoofd, um, om ze door één deur linksaf en rechtsaf uh, te sturen. Ik zou dat uh, heel, een heel vervelende... Dat maar dan, niet, dan uh, ontkent u toch de maatschappij waarin wij allemaal nee, maar, keuzevrijheid want ik, ik, hebben? Ik, ik, dat is zeker. U gaan ook de niet de keuze... met uw kinderen vliegen omdat u dan economy class en business class kan zitten? Nou, ik leg ze wel het verschil uit, ja. Nou, maar dat leggen ja. wij ook uit. Wij hebben een pen in de dienst Nee, maar dat, dat, en dat en moet je niet. gaten. Kijk, eh, eh, vliegen is iets anders. Dat is een luxe artikel waar je een keertje gebruik van maakt... op het moment dat je vakantie gaat. hort hoort bij het dagelijks leven. Precies, en, denk en als zo dat daar, nou niet meer nou mogelijk is? Als wij is. in Nederland leven, denk ik dat het en als niet is. Nou voor... met die rangen en standen en als, ja. uh, um, het al eigenlijk zo vroeg te beginnen. En natuurlijk, uh, je kan het niet uitsluiten. Je hebt privéscholen, je hebt openbare scholen. Maar die staan wel op een ander plekje. Maar u zegt nu zelf... Ja, ja, dat, we gaan, dat hoort we gaan bij het dagelijks leven. Ja. Maar als dat nou dus niet meer mogelijk is voor bepaalde We gaan de discussie kinderen, afsluiten. Nou, maar volgens mij ja. is, dat, is dat niet de reden. Ik heb ja, nog één vraagje. U begint dit nee, op 1 april. Nee, Sander, hè? Sander, Sander, Sander, het gaat het geen We gaan naar onze dichter. <laughs> ze kunnen zo meteen rechtsaf verder ja, discussiëren. Ja, rechtsaf of discussiëren. Af, wat, wat u discussiëren. Ja. Ja. Tijd voor onze dichter bij de dag. Rien van den Berg, goedemiddag. Ik dacht ik maak er een zonnig gedicht van. Graag. Ik dacht een gracieus en lenteachtig vers. Dit is de dag. Een zonnig poldervers gesmeed uit vakbondstaal, historie, een oude tsaar, een nieuwe kerk, een concentratiekamp... een HIV-baby en koningskinderen die verwend worden... met biologisch goud en overspoeld met aandacht. Doe mij die ijzeren variant maar. Leer mijn kind genoegen te nemen, alsjeblieft. Leer mijn kind genoeg te hebben, aan zichzelf. Misschien dat hij dan niet vervalt in welvaartskrampen... als hij een keer met minder toe moet. Misschien dat hij, als hij dan hoort van concentratiekampen... ver weg of heel dichtbij... Die plaatsen kan. De wereld is niet mooi. De wereld heeft genade nodig. Heel veel. Hé hey shit, het is alweer mislukt. Dat gracieuze lentevers vol zon. Het spijt me tafelgasten. Alweer zo'n chagrijnig, moralistisch vers. Ik stel u zwaar teleur en met u de natie. Ik leef van genade. Alsjeblieft, verleen mij gratie. <laughs> vooruit Rien, voor deze keer uh, dankjewel voor jouw gedicht we zetten het op onze website, dit is de dag. nu. hartelijk dank uh, aan de gasten hier aan tafel, dat waren Jaap Smit van het CNV Hermanplein, Katelijne Broers van de Hermitage en de Nieuwe Kerk, David Barnow van het NIOT, Michael Poelen van Hensbroek uit het AMC, Sander de Kramer en Jelmar Kruid van Kinderopvang Koningskinderen. en zometeen na het nieuws van half vier de villa met Ger en Tessel. Ger, goedemiddag Elsbed. Uh, heb je een mooie ga schone gascentrale en dan ligt die stil. De gascentrale in de Rotterdamse Europort die vorig jaar werd geopend... produceert maar een zielig beetje elektra, want kolen zijn goedkoper. Minister Kamp van Economische Zaken, die moet wat doen, wordt gezegd. Maar hij doet het niet. Een kolentax wil hij niet... en kunstmatige prijsverlaging van gas ook niet. Wat nu? Nou, dat straks. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Het bedrijf dat ieder jaar de miljonairfair fair organiseerde is failliet. De rechtbank heeft het faillissement van de drie BV's van de Geiraad Mediagroep uitgesproken. GMG meldt op zijn website dat het bedrijf te weinig geld in kas had. Volgens GMG was dat liquiditeitstekort onder meer ontstaan door de economische crisis en internationale tegenvallers. Bij de zoektocht naar een vermist echtpaar is een tweede lichaam in het Hoendiep gevonden. De Groningse politie vond een stoffelijk overschot met behulp van sonorapparatuur. Vanochtend werd ook al een stoffelijk overschot gevonden in de buurt van de boot van het echtpaar dat sinds gisteren werd vermist.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 Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een korte fiet op de Ring Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad. Er staat twee kilometer van knooppunt Koenplein. En er zijn problemen bij de spoorwegen, want tussen Almelo en rijzenrijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger -Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Gaat het minister Ascher lukken een sociaal akkoord te sluiten... met werkgevers en bonden? En wordt het niet tijd om falende bestuurders persoonlijk aansprakelijk... te stellen voor miljarden verspillingen? Daarover praat ons panel Klinkende Munt na vier uur. Een jaar geleden werd vol trots in de Rotterdamse Europoort... de schone gascentrale Enecogen geopend. Maar sindsdien is die helemaal nauwelijks in gebruik geweest. Veel te duur, steenkool is veel goedkoper, maar ook veel vervuilender. Minister Kamp zegt geen opmerking... Oplossing paraat te hebben. Wij praten hierover met energiedeskundige en Europarlementariër voor GroenLinks, Pas Eickhout. En uw reacties zijn welkom via onze site VilaVPRO.nl. Dit is tot half vijf, VilaVPRO. Het is nog geen weekend, maar we gaan het toch over designerdrugs hebben. Want cijfers die laten al jaren zien dat er steeds meer en steeds makkelijker designerdrugs op de markt verschijnen. Maar de laatste cijfers over 2012, dat was weer hele andere koek. Twee nieuwe pillen per week. Dr. Daan van der Gouw is onderzoeker bij het Trimbos Instituut. Goedemiddag, meneer van der Gouw. Goedemiddag. Goedemiddag. E eerst om te beginnen waar we het over hebben. Wat is een designerdruk? Designer drugs zijn drugs die uh, veel in laboratoria worden gemaakt en die de effecten van uh, klassieke drugs, zoals ecstasy, cocaïne of amfetamine uh, nabootsen. Maar ze zijn uh, in de moleculaire structuur werken ze net iets af van die drugs. En uh, ja, ze vormen dan feitelijk nieuwe stoffen. En doen ze dan ook elke keer wat anders als je ene molecuul verandert? Ja, het punt is alleen dat de gebruiker van uh, eigenlijk maar nauwelijks weet wat hij gebruikt en dus ook wat de risico's en effecten zijn. En dat is ook wat, uh, is ook wat ons zorgen baart. Uh, tegelijkertijd is het wel zo. Dat ...dat in Nederland die stoffen uh, eigenlijk niet zoveel gebruikt worden... ...in vergelijking met andere landen. Maar het is wel zo dat je... Ja, ...je bent voor je eigen proefkonijn... ...als jij uh, uh, zo'n stof wil gebruiken... ...dan uh, ja, is het maar afwachten hoe het effect uh, zal uitpakken. Als je die, die cijfers hoort hè, van twee nieuwe pillen per week... ...moeten we dan ons hier ook in Nederland zorgen maken... ...of wat u net zegt, het valt hier nog wel mee? Nou, het valt hier nog wel mee. En sowieso, uh, het gaat om iets van, we uh, zijn er, geloof ik nu voor in 2012 uh, 79 nieuwe stoffen voor uh, uh, het eerst geregistreerd bij een, uh, bij een centrum. Uh, dat zijn stoffen die dan op de markt zijn, maar dat zegt nog helemaal niks over uh, het aantal mensen dat die stoffen gebruiken. En uh, wij hier bij Trimbos uh, uh, brengen een rekening in kaart van uh, ja welke consumenten dat nou zijn, wie gebruiken die middelen. En we komen eigenlijk tot conclusie voorlopig, voor zover ja, afgaand op voorra en dergelijke, uh, dat die groep uh, betrekkelijk klein is, veel kleiner dan bijvoorbeeld in Roemenië of Engeland. Ja, als je die design drugs gebruikt... u zei net, dan ben je eigenlijk je eigen proefkonijn. Ja. Heeft u daar al wat, wat uh, vervelende voorbeelden van gezien... hoe dat uitpakt bij mensen... Nou, bijvoorbeeld kijk, mensen weten gewoon niet wat ze, wat ze slikken of wat ze snuiven. En uh, wat ik gisteren bijvoorbeeld nog hoorde was een nieuw stofje wat lijkt op ketamine. Dat heet uh, metoxetamine. Uh, de meeste van, de, van die middelen die we kennen, die werken eigenlijk betrekkelijk kort. Uh, maar dit middel werkt heel erg lang. En uh, dit was het geval van iemand die uh, uh, na gebruik van het middelreiniging ging slapen. En de volgende dag nog steeds in diezelfde trip wakker werd. En dat is echt niet iets fijns om er wakker van te worden. En mensen natuurlijk onder invloed van drugs kunnen van hele vervelende dingen doen. Waar ze later heel veel spijt van krijgen. Als u zegt, uh, het Trimbos monitort uh, de gebruiker. Om op die manier een beetje te kijken hoe het, hoe het gebruikt en wat er gebruikt wordt in Nederland. Ja. Dan moet je er wel van uitgaan dat al die gebruikers zich inderdaad op die fora melden. Kan je daarvan uitgaan? Uh, nou niet allemaal, maar we proberen voor een deel in kaart te brengen wat er is, want uh, er is uh, een gebrek aan wetenschappelijke informatie over die nieuwe stoffen. Dus het enige waar we op kunnen afgaan zijn op uh, subjectieve hm. rapportages en ja, op fora, een aantal van die drugsfora. Ja, er zitten mensen die gewoon uh, graag willen experimenteren met uh, verschillende middelen en daar halen wij dan onze informatie vandaan. Wat zijn het eigenlijk voor mensen die die drugs ontwerpen, want dat betekent design tenslotte? Ja, wat zijn er voor mensen? Het zijn, uh, de laatste jaren zeker zijn er gewoon producenten die, eh, uh, uit, lijken te zijn op het grote geld. Uh, als je die sites kijkt ook online, ja, dat ziet er toch allemaal heel erg gelikt uit vaak. En, uh, ja, het is ook heel makkelijk om er, wat dat betreft, om eraan te komen. Dus... In heel veel uh, landen, of in heel veel, in een aantal landen in Europa, zijn veel van die, van die ontworpen, van die zelf in elkaar geknutselde drugs, legaal. Ze lopen gewoon, uh, het gaat zo snel, ze lopen vooruit op wetgeving. Hoe is dat in Nederland? Nou, in Nederland zitten we, gelukkig, uh, hebben we gelukkig een andere wetgeving. Uh, veel van die stoffen die uh, aangeboden worden als een door een gebruiker toegepaste vorm. dat, dat moet je denken aan capsules, uh, uh, poeders uh, of pillen. Uh, die vallen in Nederland automatisch onder de gemeensmiddelenwet en daarmee zijn ze dus niet vrij uh, verhandelbaar. Uh, en dat is een groot voordeel uh, in vergelijking met veel andere landen. Ja. Um, uh, dus dat is... betekent eigenlijk dat je dus niet zomaar uh, zo'n stof mag verhandelen. Nee. Of mag, uh, mag kopen. Ze veranderen steeds een klein dingetje en ze draaien een klein knopje, een klein molecuultje van zo'n pil. Is ja. dat een soort, uh, moet je dat zien als een soort wapenwetloop, om de boel voor te blijven. De le le het legale achtervolgen daarvan? Nou ja, we hebben dat wel gezien dat uh, in Amerika of in Engeland uh, bijvoorbeeld hadden we een stof die een paar jaar terug redelijk uh, populair was, En eigenlijk nog steeds methadron, oftewel miauw. Miau, die stof duurde <laughs> een jaar voordat de Engelsen uh, uiteindelijk uh, besloten te verbieden. Maar een dag nadat het verbod inging, stonden er tientallen andere stof uh, klaar om te worden verkocht. Dus ja. in die zin heeft dat niet zo heel erg veel effect. Ik krijg niet de indruk dat de uh, opsporing, dat daar heel veel energie in gestoken wordt. Ja. Als het zo gemakkelijk allemaal gaat, met gelikte ja, sites en alles. Het, het is ook niet zo makkelijk om dat tegen te gaan. Want het internet is natuurlijk een groot groep en het is wereldwijd. En uh, het kost ontzettend veel tijd en energie om dat, uh, om dat recht te trekken. En uh, nogmaals, in Nederland is er ook niet heel erg veel uh, aanleiding voor. Omdat we die stoffen, voor zover wij dat kunnen zien, uh, betrekkelijk weinig gebruikt worden. Even tot slot, uh, meneer Van der Gouwen. Doen we daar met z'n allen te luchtig over? Over ja, dit over, verschijnsel? Over, nou, te luchtig weet ik niet, want het is regelmatig nieuws. Uh, nogmaals, wij zijn al een jaar uh, of, of wat bezig met het volgen van, uh, van deze nieuwe markt. Uh, het is totaal anders dan de, de, de klassieke straathandel, zeg maar. En uh, we proberen zo goed als het gaat uh, ja, dingen voor te zijn. En dus op tijd in te grijpen mochten er uh, schadelijk stof op de markt verschijnen, uh, dat we dan heel snel ingrijpen via Red and Leurs en andere waarschuwingscampagnes. Maar tot oh. nu toe is er nog geen uh, reden voor geweest. Oké, okay, Daan van der Gouwen, onderzoeker bij het Trimbos Instituut. Goedemiddag en bedankt. Ja, wat graag gedaan. Dag. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is.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 Gister kon u horen dat het in Indonesië voor veel mannen heel normaal is... een reservevrouw te hebben, een wanita simpanan. Maar goed, toen ik hem daarmee confronteerde... ontkende hij een uh, wanita simpanan of een bijvrouw te hebben. Serieus werd het. Uh, toen het hem te heet onder de voeten werd... een overspelige vieze burgemeester... Nou, dat kan natuurlijk niet... Dus besloot hij wat meer Indonesische mannen nu doen is uh, met zijn matrizen te trouwen. Wie dacht dat het vooral mannen zijn die vreemd gaan, heeft het mis. In Servië nemen vrouwen het heft in handen. Metropolis duikt met drie jonge dames de kroeg in. Your body has its own needs. <laughs>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 Mijn naam is Jovana. en ik ben Jovanna, 24, had vijf relaties en pleegde in iedere relatie overspel. But basically every time when I was in a relationship. Hey, my name is en En tot slot, Militsa, 23 heeft een gecompliceerde relatie. En uh, ging al een paar keer vreemd. Ja, ik ging... Hoeveel keer? Twee of drie keer als we samen waren. Vriendinnen zitten hier vaak te praten in een café. En het gaat eigenlijk altijd over relaties. Over mannen, maar vooral ook over hun avontuurtjes buiten hun relatie. Ik usually het it my probably see the other guy when my boyfriend is at work. Milica neemt het risico. Ik zie de andere jongen als mijn vriend op zijn werk is. Or that guy comes to my place or I go to his place uh, try not to be seen in public. Jovana had een paar jaar geleden een vriendje. The was not willing because he was willing just to watch football, go with his friends and I was really hurt because there was never never enough time for me never enough space for me and then i went to my ex ex, -ex of whatever ik kreeg niet genoeg aandacht van mijn vriend en toen ben ik op een avond naar mijn ex gegaan and i spent night with him and then uh, during the evening with the other he phoned and i, like, I was like okay and i answered the phone and told him that i love him although i was doing something completely wrong terwijl ik bij die andere jongen was belde hij me op en heb ik net gedaan alsof er niks aan de hand was. Actually, I do not think that was wrong. He was so bastard. Not, so okay. <laughs> you didn't feel guilty? Not at all. Nee, ik voelde me totaal niet schuldig. Did he ever find out? No, he thinks I was faithful. En hij is er nooit achter gekomen. Maar Militza, waarom doe je het? Uh, well, because um, I realized that we are not um, right for each other, yes. And then I'm cheating on him. Uh, this is my way of trying to find a better person for me. Ik denk dat we niet de ware voor elkaar zijn. Maar dit is mijn manier om te kijken of er nog iets beters rondloopt. Maar kun je de relatie dan niet beter verbreken? Yes, but I have in a way security. Uh, he still loves me. I, sometimes I think that... Uh, ja wel, maar ik heb nu zekerheid. Ik ben bang dat ik niemand vind die zoveel van me houdt als hij doet. Laat duidelijk zijn dat dit allemaal in het diepste geheim gebeurt. If you have to do that, please be silent. I mean, that's that's the the unwritten rule. When you were In Servië ging je als kind op met het idee dat je moet trouwen, dat je veel kinderen moet krijgen. Maar de tijden zijn veranderd, zegt Johanna. Ja, volgens deze dames ligt de schuld vooral bij de mannen. Ze snappen niet wat we willen. Ze denken dat ze een vrouw kunnen behagen met hun geld. Bigger problem that men think they can buy your attention. You know, I have houses, I have cars, I have this and that. Totdat tot mannen leren wat vrouwen echt willen, zullen Jelena, Milita en Jovanna niet stoppen met hun overspel. Brian Adams, yeah, have you ever liked a woman? That's, that's the perfect answer. That's what women want. We are not into money. Mannen moeten nou eens leren wat vrouwen willen. We want attention and love. Mutual understanding. En dan is dat hele vreemdgaan helemaal niet nodig. U hoorde een bijdrage van Mitra Nazar. En morgen is Metropolis in Italië... waar vrouwen het gerotzooi van mannen steeds minder accepteren.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 Maar nu blijkt dat die praktisch stil ligt. Kolen en groene stroom uit Duitsland zijn namelijk een stuk goedkoper. Minister Kamp van Economische Zaken zegt dat hij geen mogelijkheid ziet om die centrale alsnog in gebruik te nemen. In de studio in Brussel zit GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout. Goedemiddag. Goedemiddag. Die centrale is dus uh, afgelopen jaar amper gebruikt. En uh, um, volgend jaar openen in Rotterdam twee nieuwe kolencentrales, die veel vervuilender zijn. Ja, als je CO2 doelstelling wilt halen, als je dat terug wil brengen... dan is dat niet helemaal de goede volgorde. Tot? Nee, dat klopt. Nee, absoluut. We, we zijn de verkeerde kant aan het opgaan. Uh, kijk, het is al heel duidelijk. We hebben altijd al gezegd... Nederland heeft die kolencentrales niet nodig... En we willen dus juist weg van kolen. En wat je nu ziet is dat op dit moment het gewoon rendabeler is... om kolencentrales te laten draaien uh, in plaats van uh, efficiënte gascentrales. En dat is absoluut een probleem. Ja, want zie jij wel een, een oplossing voor die centrale? Kamp zegt dus, ja, luister eens, dit is uh, de markt. Ik kan, hier, ik kan hier weinig tegen doen. Ja, dat is altijd erg gemakkelijk van een VVD-minister natuurlijk... om achterover te leunen en het aan de markt over te laten. Maar je kan wel degelijk een aantal zaken doen in die markt. Ten eerste uh, wilden wij een aantal oudere kolencentrales. Die kun je wel degelijk, als je gewoon kijkt van hoeveel stoten die uit... per megawatt kun je die sluiten. Dus dat kun je als overheid wel degelijk ingrijpen. Ten tweede, en dat is de beprijzing. We moeten ervoor gaan zorgen dat CO2-uitstoot een hogere prijs krijgt... Uh, daar. He, dat zegt minister Kamp ook wel, maar dan wijst hij weer naar Brussel. Maar Nederland kan zelf wel degelijk gewoon een kolentax verhogen. Je noemt zoveel dingen die misschien toch even enige uitleg moeten. Inderdaad Prima. heeft minister Kamp gezegd... Uh, ik zie niks in, in, in uh, kolentax, dus extra belasting op kolen... maar wel wat in het beter regelen van, van, van die voorwaarden om CO2 uit te mogen stoten. Wat, wat moet je nog even uitleggen en hoe je dat dan zou kunnen aanpakken? Nou, die, dat laatste punt is op dit moment een discussie in Brussel. Dat gaat over het emissiehandelssysteem. Uh, wat er op dit moment gebeurt, mede door de economische crisis... is dat er eigenlijk heel weinig vraag is naar CO2-rechten om uit te stoten. Als er geen vraag is, is die CO2-prijs dus heel laag. En dat mm -hmm. is op dit moment het grote probleem. Uh, die CO2-prijs heb je nodig om kolen minder competitief te maken... ten opzichte van gas. Dus heel duidelijk moeten we in Europa... Uh, dat emissiehandelssysteem gaan veranderen, ervoor gaan zorgen dat CO2 een prijs krijgt en dat daardoor dus gas weer wat rendabeler wordt ten opzichte van steenkool. Dat is een debat dat nu loopt in Brussel. Dat is erg lastig, want dan heb je weer de energie-intensieve industrie... de staalsectors bijvoorbeeld, die zegt... nee, maar dan wordt ook voor ons CO2 duurder... en dat kunnen we op dit moment niet hebben. Dus er is erg veel lobby in Brussel gaande... om enige aanpassing van het emissiehandelssysteem tegen te houden. Dus de heer Kamp kan wel zeggen van, ja, dat moet, dat moet dan maar gebeuren. Maar dat is nou net een van de grote politieke gevechten in Brussel... Wat ik daarbij dan bovenop zeg is... ik ben het dus eens, we moeten dit in Brussel doen. Daar ben ik mee bezig, hier in het Europese parlement. Mm -hmm. Maar dat laat onverlet dat Nederland wel degelijk... een kolentaks zelf kan instellen. Sterker nog, vorig jaar bij het lenteakkoord... heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat er een kolentaks is. Dus dat kan wel degelijk elk land voor zichzelf nog... additioneel besluiten. En ja. dat de heer Kamp dat niet wil, dat vind ik onbegrijpelijk. Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met de vrije marktideologie, lijkt mij... Dat is ook mijn inschatting, dat het gewoon meer het, het uh, aloude VVD-mantra is... dat de ja. markt dit allemaal gaat oplossen. En ja. we zien gewoon op dit moment dat dat niet gebeurt. Nee, Nu is er nog een andere mogelijkheid. Je kunt natuurlijk de gasprijs kunstmatig laag houden. Dat wil hij ook niet, vanwege hetzelfde principe waarschijnlijk. Ja, maar daar ben ik het ook wel weer mee eens. Want ik, zodra je gas weer naar beneden gaat draaien... dan moet je dat met subsidies of hoe dan ook gaan doen. Mm. En dan ga je weer concurrentie krijgen met duurzame energie... wat uiteindelijk de schoonste bron is. Dus wat wij zeggen is, zorg nu eens een keer voor een goed prijsmechanisme... dat steenkool echt de duurste energieoplossing wordt... dat gas de ena duurste en dat duurzaam de goedkoopste optie wordt... En dat is ook wel heel goed. In zo'n transitie naar een duurzame energie... heb je juist ook gascentrales nodig... omdat die zeg maar, flexibeler zijn dan steenkolencentrales. Steenkolencentrales die kun je alleen maar aan- of uitzetten, min of meer. Nu, die, die... Wel, gascentrales kun je wat meer schakelen. Dus die kunnen beter manoeuvreren op als er meer of minder wind waait. Die duurzame uh, energie, hè? dus de groene stroom bijvoorbeeld... nou is dat grappig genoeg. Althans, dat, dat uh, zegt Kamp ook een van de redenen... dat die gascentrale nauwelijks werkt, de goedkope kolen... maar ook de enorme hoeveelheid goedkope Duitse groene stroom... die hier binnenkomt. De Duitsland subsidieert dat enorm, die, die, die, die, die pusht dat enorm. Maar dat maakt ook dat die gascentrale niet aan draaien slaat. Maar dat is een rare paradox, toch? Dat is een hele toch? gekke paradox, ja. Ja, want je wil toch dat die groene stroom goedkoop is... Klopt, en Duitsland werkt er ook hard aan. Maar we zitten met een groot probleem. En dat is: kijk, als je even tien jaar verder zou kijken. dan ziet iedereen in dat je duurzame energie. en een aantal gascentrales die zeg maar. die flexibiliteit opvangen van duurzame energie. dat dat het perfecte energiemodel is. Het probleem is alleen: de markt heeft zich eigenlijk vastgezet. in steenkoolcentrales. En daar zit het grootste probleem. Op dit moment: een energiebedrijf. dat een keuze heeft om een nieuwe gascentrale, zeg maar online te gooien, om die te gaan laten draaien... is vele malen duurder dan gewoon zijn oude kolencentrale laten doordraaien. Hm. En dat is het grote probleem, dat als je het aan de markt overlaat... dan blijven die steenkolencentrales gewoon eigenlijk het net overheersen... en kun je die transitie niet doorzetten. Nee. En daarom is de heer van den Kamp onvoldoende doordrongen van het probleem... dat we echt die steenkolencentrales actief eruit moeten faseren. Ja, actief. Het, het... Uh, effect is langzamerhand wel dat er een aantal uh, gascentrales gesloten worden... die dat helemaal niet uh, nodig zouden hebben, maar vanwege dat prijsmechanisme... is dat niet enorme kapitaalvernietiging? Ja, de vraag stellen is een beantwoording ja. natuurlijk eigenlijk. Nee, ja, dat is absoluut kapitaalvernietiging. Uh, dat is echt een groot probleem. Je hebt dus nu een aantal bedrijven die uh, hebben een keuze gemaakt om voor efficiënte gascentrales te gaan. En die worden eigenlijk slachtoffer van hun investeringen in een schonere technologie. dan degenen die ja. ouderwets in de kolencentrales blijven hangen. Maar goed, dat laat wederom zien dat die transitie op dit moment echt een duidelijker energievisie van de overheid nodig heeft. En dan kun je wel de Duitsers verwijten. Dat zij met een visie komen, en dat is gewoon echt de transitie naar duurzame energie. Mm -hmm. Maar ik zou het eerder bij onszelf willen leggen in Nederland. Hoe komt het toch dat Nederland op dit moment geen enkele visie heeft op onze eigen energievoorziening voor de toekomst? Dat is een veel groter probleem. Ik nou, zeg dus zou zeggen, Kamp, laten we het bij onszelf houden en niet naar de Duitsers kijken. Nou, ook wel naar die Duitsers kijken misschien toch, want Kamp zegt uh, vandaag in het Financiële Dagblad hè, waar, wat over deze uh, problemen schrijft, um, dat hij met zijn Duitse collega uh, meer uh, samen wil werken als het om energieopwekking gaat, dat meer en beter op elkaar af wil stemmen. Wat wat zou hij daarmee bedoelen? Beter afstemmen. Ja. Bedoelen van die goedkope stroom van jou. Die zit mij in de weg. Of wat zou hij bedoelen? Dat denk ik. Of ergens hoopt hij waarschijnlijk ook nog wel. Dat de Duitsers zoveel duurzame energie produceren. Dat wij misschien straks wat kunnen kopen. Zodat wij ons eigen doel van duurzame energie. Deels met Duitse duurzame energie kunnen halen. Uh, dat kan ik me ook nog voorstellen. Dat, dat idee erachter zit. Uh, ik denk... Wat hier wel klopt in dit verhaal... is dat de energiemarkt is natuurlijk steeds meer verweven. Mm. En in die zin heeft de heer Kamp gelijk... dat we steeds meer moeten gaan kijken naar... kunnen we niet het energiebeleid in Europa wat beter op elkaar afstemmen? Mm. Dat betekent gelijke keuzes maken. Hoe gaat onze energievoorziening op de langere termijn eruit zien... Probleem is alleen, en dat vertelt de heer Kamp er niet bij... Eh, Duitsland zal dat niet alleen met Nederland willen, maar ook wel met Polen. Want anders zijn ze weer bang dat als ze alleen maar met Nederland een deal maken... dat de industrie naar Polen wegloopt. Hm. Oftewel, je zit vanzelf met EU-energiebeleid. Oh. Nou... Ja, daar ben ik hartstikke voor, maar tot nu toe... bij elke discussie over waar we meer Europa nodig hebben... hoor ik de VVD altijd zeggen, nee, dat moet Europa niet doen. We willen minder Europa en dit soort zaken moeten we niet. Want bijvoorbeeld het EU-verdrag zegt heel duidelijk... lidstaten gaan over hun eigen energiemix. Hm. Ik vind dat inderdaad een slecht artikel. Dat wil ik graag eruit halen. Maar dan hebben we een verdragswijziging nodig. En dan wil ik graag van de VVD en van de heer Kamp ook horen... dat we inderdaad Europees energiebeleid moeten gaan voeren. Ja. Ik ben voor, maar dan moet VVD daar ook helder in zijn. En niet een beetje gaan klagen en alleen maar... Ga een over Duitsland, maar ga dan ook een echte keuze maken voor een Europees energiebeleid. Nou ja, voorlopig hebben we dat prijsmechanisme en daar zit toch ook wel een lichtpuntje aan. Want als de vraag naar gas daalt omdat steenkolen goedkoper is, dan daalt op den duur ook de prijs van gas. En dan wordt het weer aantrekkelijk om die gascentrales terug op te starten. Ja, maar dan maak je... Eén probleem is in ieder geval dat op dit moment... de gasprijs nog vaak ook gekoppeld is aan de olieprijs. Maar steeds uh, dat minder, ste hè? Steeds minder, afbouwen. steeds minder. Uh, klopt, dat is steeds minder. Maar het, die link is er nog steeds wel. Dus uh, het, het, ook daar de markt uh, functioneert uh, niet helemaal naar behoren. Overigens, ook de oliemarkt is een van de meest gereguleerde... en afgesproken markten ter wereld. Maar goed, dit terzijde. Uh, andere kant is... Tuurlijk kun je gaan wachten totdat de markt eindelijk een keer een goedkope gasprijs levert. Maar hoeveel jaar zijn we dan verder? En hoeveel ja. gascentrales die nu eigenlijk, waar nu in geïnvesteerd wordt, waar, hoeveel kapitaal hebben we dan al vernietigd? En hoeveel en nogmaals, nieuwe kolencentrales zijn er dan bijgekomen? Juist. Mm -hmm. en, en hoeveel kolencentrales hebben jarenlang inefficiënt nog doorgedraaid met misschien een beetje biomassa erbij gestookt? Dat zijn de problemen. En echt waar, de heer Kamp, ik deel een aantal van zijn zorgen... maar hij zal echt actiever beleid moeten gaan voeren... met een visie op de energietoekomst van Nederland. En dat in een Europese context, omdat de energiemarkt gewoon totaal verweven is. Is daar een schijn van een begin van een Europese energiebeleid? Ik krijg die indruk als ik je zo hoor. Nou, die schijn is er wel. We hebben natuurlijk doelen voor hoeveel procent duurzame energie we gaan halen in 2020... Uh, we gaan nu in Europa een discussie voeren over... wat worden onze doelen voor 2030. Dus, dus Europa maakt die stappen wel. Uh, het probleem blijft alleen uiteindelijk zolang de nee, staat. Lidstaten... Je maakt dus die stappen op papier. Want je, je kan altijd zeggen, dit is ons doel voor 2030. Zo, dat staat er. Ja. Ja, maar laten we wel weten, die doelen voor 2020... die moeten ook echt gehaald worden. En dat is waarom Kamp nu graag met Duitsland... waarschijnlijk wat verder wil samenwerken. Ja. Dus er gebeurt wel degelijk wat op Europees niveau. Maar het grootste punt zit wel in dat uiteindelijk... heb je echt een wat fundamenteler Europees energiebeleid ja. nodig... En, en dan hebben we niet genoeg inderdaad alleen maar een 2030-discussie... maar moeten we ook gewoon een duidelijke visie van Nederland horen... hoe gaan we ervoor zorgen dat wij met z'n allen als Europese landen... een energievisie voor de lange termijn neerzetten... zodat de investeringen in schone technologieën... dat die... Uh, ja, uh, he, de waardering krijgen en dat de vieze technologieën eruit gaan. Maar denk, denk je dat dat uh, voor 2030, waar wel doelen voor gesteld kunnen worden... dat dat gehaald wordt? Als je kijkt, je noemt net Polen. Er zijn natuurlijk meer Oost-Europese landen... waar met kolen nog veel gedaan wordt, Frankrijk en kernenergie. Het lijkt mij een min of meer in oh, zo niet onmogelijk dan langdurige opgave. Nou, wat interessant wordt is dat eigenlijk Europa steeds meer geduwd gaat worden door de internationale onderhandelingen. Heel lang zeiden wij internationaal gaat te traag en uh, gelukkig hebben we nog Europa. Maar wat je nu ziet is dat Europa op een gegeven moment geduwd gaat worden door de internationale onderhandelingen. Bijvoorbeeld Ban Ki-moon van de Verenigde Naties, die wil de regeringsleiders voor een lange termijn energievisie bij elkaar roepen volgend jaar september, dus in 2014. Een jaar later moet er een klimaatakkoord liggen... waarin de hele wereld doelen gaat stellen voor na 2020. Dus je ziet dat in de wereld begint men echt te bewegen. Australië heeft een uh, coal, coal, coal tax. Die hebben ze in Australië. Zuid-Korea is erover aan nadenken. China heeft vorige, vorige week aangekondigd... dat ze ook aan CO2-beprijzing willen gaan werken. De wereld is aan het veranderen en Europa's idee dat wij voorop lopen... Dat kunnen we steeds minder overeind houden, en zeker niet in Nederland. Oké. Okay. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, weet alles van energie en hoe het zou moeten, maar hoe het voorlopig waarschijnlijk nog niet gebeurt. Bas Eickhout, dankjewel.